Vijf uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de westelijke Jordanoever heeft de Israëlische politie... een tentenkamp van Palestijnen ontruimd. Zo'n 250 Palestijnen voerden er actie tegen een omstreden bouwplan van Israël. Een rechtbank oordeelde gisteren dat de actievoerders mochten worden verwijderd. Het tentenkamp was, kamp was volgens de politie binnen een half uur leeg. Er was niemand opgepakt. Het Palestijnse protest richt zich tegen een bouwproject... van 3500 huizen voor Joodse kolonisten... De tegenstanders zeggen dat Oost-Jeruzalem door de bouw wordt geïsoleerd... en dat de westelijke Jordaanover in feite wordt gesplitst in een noordelijk en zuidelijk deel. In Haiti is de aardbeving van drie jaar geleden herdacht met een sobere ceremonie. President Martelli legde een krans bij een massagraf aan de rand van de hoofdstad Port-au-Prince... waar slachtoffers van de aardbeving zijn begraven. In een toespraak zei Martelly dat de internationale hulp te weinig effect heeft. Volgens hem is een groot deel van het hulpgeld door NGO's gebruikt voor noodhulp, maar van wederopbouw is nog geen sprake. Hij pleitte voor betere samenwerking tussen de regering en hulporganisaties. Bij de aardbeving in Haiti werden grote delen van de hoofdstad verwoest en nog steeds leven zo'n 300.000 Haitianen onder erbarmelijke omstandigheden in tentenkampen.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 Het weer in het zuiden bewolkt met in het uiterste zuiden kans op wat sneeuw. Verder vrij helder, minimaal rond min 1 aan zee tot min 5 in het oosten. Overdag wisselend bewolkt en een middagtemperatuur rond het vriespunt. Na het weekend blijft het koud winterweer met vooral dinsdag kans op wat sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN start. Het is uh, drie minuten over vijf, exact. En ik ben uh, vijf uur uh, vijf uur dertig, ik vind het uh, echt een hele normale leeftijd. Dertig? Ja, maar um, uh, het is echt, echt zo'n leeftijd waar iedereen dan tegen je zegt van dat het iets bijzonders is. Ja, is het ook. Ik had ook, uh, uh, ook mensen die al vorige week al begonnen te vertellen tegen mij van, oh ja dan word je dertig en, en hoe bijzonder dat, dan, dat het wel niet eens en toen pas. Dacht ik van, oh ja, oh shit, dan is het misschien wel net nee, iets anders dan wanneer je 29 wordt. Maar ga je dan ook groot vieren nu? Nou nee. Want ik had er helemaal niet, meer, ik had er helemaal niet echt over nagedacht. Dus uh, ik heb vorige week dan heb ik, uh, heb ik, heb ik mijn ouders nog even uitgenodigd. Van hé, hey, kom ja. en maar even langs. Maar jij gaat om niet, langs? Ga je wel met. Oh, dat is morgen ja, of eigenlijk, nou, vandaag, van, vanmiddag? Ja, vanmiddag. Ja. Eind van de dag. Ja en verder doen vrienden? Doe ik, nou, dat doe ik niet. Ja, maar dat, ik vier mijn verjaardag nooit echt uh, heel uitgebreid. Ik ben niet zo'n verjaardag vieren. Nee, maar ook even de kroeg in of zo met wat vrienden. Nee, dat doe ik niet. Ik heb gisteren lekker uit eten geweest met vrienden en, uh, Lekker. dat was leuk. Dat was leuk. Ja, zo, maar, maar het is niet. Uh... Heb je al cadeautjes gekregen? Ja, ja, ja, ja van Simone, mijn vrouw. Uh, zeg nou ik... gewoon vriendin. Ik vind vrouwen zo heftig. Ja, ja, maar, ja Je bent dertig. Ja, maar ik moet er aan wennen van Come iedereen. On. Jij bent de enige die tegen me zegt dat ik dat niet ja, moet. Tuurlijk, zeggen. vriendin. Je bent, je bent een jong, jong blaadje. Ja, maar en dan... ben er nog mee getrouwd. Ja, ja, ja, ja, maar dan, ja nee, dat ja Maar, anyway, daar heb ik een, uh, een fotocursus van gekregen. Want ik vind foto's maken heel leuk, maar ik kan het helemaal niet. En uh, toen zei ze, nou, ga het maar eens een keer leren. Want zij stond altijd heel lelijk op de foto, dankzij <laughs> mij. Het is gewoon uit eigen belang. Ja, en uh, nou, nu, uh, toen heb ik dat gekregen. We hebben binnenkort een BNN-feestje. Ja? Wil je dan de foto's maken? Uh, Na die cursus? Nee nee, nee, nee, nee, nee, dat zou ik echt, nee. Nee, dan weiger ik. Oh, ja, maar dan moet ik continu... Uh, dan, dan, uh, ik ben al een beetje... Ik heb wel een neiging tot muurbloemen. En dan moet ik ook nog een beetje ja, maar dan foto's heb je, maken. Dan, dan sta dan ik heb... alleen nog maar, te, ja, maar dan heb je toch juist iets om iets je in het, het gezelschap te mengen met een fotocamera. Ja, maar ik vind... Vind jij mensen op, mensen op een feestje met een fotocamera? Vind jij dat altijd de leukste mensen op een feestje? Het wow. is altijd een beetje vervelend, toch? Soms wel. Ja, vaak wel. Ja, nee, niet vervelend. Nou ja, nee, ja, nee maar ik dacht meer omdat je het ook heel erg leuk vindt. En je ja, doet het ook vaak. Ja, ja, ja, maar, maar, maar, maar vaak de, uh, bij, als ik op een feestje ben, of in de kroeg of zo, en dan op een gegeven moment pakt iemand dan zijn fotocamera en gaat foto's maken van iedereen, en dan, dat je dan zo met zo je handen vooruit, ja, zo, dat je een foto ja, ja. van jezelf maakt, met de hele groep en zo, en dat iedereen dan een beetje cool staat te doen. Ja, dat is, ik vind dat wel een van de meest vervelende momenten van een feestje. <laughs> Denk van, op, Mag ik vragen waar je het over gaat <laughs> hebben de komende twee nou ja, uur? Over 30 worden dus. Oei. Want uh, ik ben er niet langzaam om te praten, merk ik nu. Uh, uh, want ik, juist door, door al die belletjes en zo. En al die, uh, die mailtjes die ik kreeg. en Mensen die tegen me zeiden van hoe, hoe bijzonder dat wel is om 30 te worden. Dacht ik, van, ja, misschien is het ook wel. Moet je er ook wel niks meer over nadenken dan, uh, dan wat ik al heb gedaan. En er is zoiets als een 30 dilemma. En wat is dat? Nou, dat is uh, dat als je 30 wordt. Um, dan ga je ineens nadenken uh, over, uh, over de, <laughs> de, de, je bestaan en zo. Ah, en dat ah, je dan ah. gaat nadenken van, is dit alles? En allemaal van dat soort dingen. Dat ga je doen als je dertig bent. Het dertigers dilemma. Wow. Ga je ook doen maar draaien met is dit alles dan. Zou ik dat doen? Ja, vind ik wel leuk. Nou ja, ik, uh, Filemon, onze collega die hier tussen 1 en 3 zit. Die heeft ook een column in uh, de spits of de metro. In yeah. geval. En die schreef daarover. Over het uh, dertigers syndroom. Yeah. Dat hij sinds een paar maanden echt aan het drinken is. En aan het uitgaan oh, ja? is. En dat hij helemaal weer een soort jonge, ja gewoon zijn jongere jaren. Een soort vervroegde midlife crisis ja, eigenlijk. Ja, de midlife crisis is vanaf je 40ste. 40ste. <laughs> jij kijkt nu meteen naar JB's. Uh, nou ja, JB, je maar... bent veertig toch, of niet? Ja. Nou ja, en dan, cool. ik denk, dan weet jij het een beetje. Of maar, niet? Maar, en hoe was dat toen je, pak, pak even een microfoon, je, de, uh, ergens... Uh, een lampje, Ergens even een microfoon... En eh, uh, ja, um, uh, kijk ja, hier. Hoe dat was. Ja, als je ja. toen je dertig werd. Had je toen zoiets van, oh, nu, uh, nu, nu, nu gaat het heel wat veranderen? Nee. Nee? Nee, ik voel ik mij uh, nog steeds zeventien. En, en uh, ik heb een goede vriend, die is zeventig. Zo. Ja, zo'n drummer. En ja. een totale vrije vogel. En die, die, die heeft dat nog steeds. Van, I feel like I'm 17. Ja. Instead It, of 70. Ja, dat is ook Er wordt ook al gezegd, natuurlijk, je bent best oud je voelt. Ja. ja Dat snap ik ook allemaal wel. Ja. Maar fysiek ga je toch ook wel achteruit. <laughs> Als jij drinkt Goed. nu en je dronk hoe je 20 jaar dat, geleden... Dat, dat, dat, is, daar dat is voel je. je. Verschil. Ja. Het, het, het lichaam zegt op een gegeven moment al even... Oké, okay, stoppen. Wacht even. Wat minder, maar. Hoe oud ben jij ook weer, Frank? 25? Nee, nee ik ben 24, tweemaal, twee weekjes. Vind je, jij, vindt al, jij, bent, jij, jij prompt altijd met jouw jong zijn. Zeker. Jij bent echt zo'n. Zo, ja. Sterker nog, jij vindt het ook leuk om mensen erop te wijzen dat jij jonger bent dan. Absoluut. Hen. Ja, ja. ja. veel leuk. Maar he? is toch ook leuk? Ik ben er best wel. Ik vind het echt heel fijn dat ik nog zo jong ben. Ja, maar dat houdt een keertje op. En ik ken niemand die zo angstig is om ouder te worden dan jij. Ja, echt. ja. ja. Ik heb ja. wel eens met jou in de kroeg gezeten ja. en daar een heel verhaal over dat ik, hoe oud ik al niet was, was ik 28 of zo. <laughs> en, en een heel verhaal. En toen dacht ik: Nou, nou, Frank, uh, je wordt zelf, ik bedoel, duur nog vijf jaar. Ja. Zes. Ja, en maar ben wat, jij ook uh, zo. Wat, wat JB zegt, het is wel van ook een beetje in welke kontrijen je leeft. En... Hoe oud je je voelt. Je kan, ik ken ook vrienden van 4, 25... die gewoon elke avond een boek lezen... en om 11 uur het licht uitdoen en gaan slapen. Ja, dat maakt dan eigenlijk niet zo... Dat is goed... prima, maar ja. dan, dat, dat, maar dan dat doe je ook als je 5... Dus als je gewoon lang in een soort uitgaanscircuit... Ja, ik denk dat het gewoon daarmee uit... met, met, met wie je omgaat ja. te maken heeft. Nee, ja, dat ja, denk ik ook. JB is, is, is dan 40. Sorry dat ik het al twee keer heb genoemd. Ja, nee. Maar jij gaat ook... Nou, ik zit wel eens met JB in de kroeg. Ja. En met ook... Nou ja, dan mensen eind 20, begin 30. Maar dan merk je echt niet dat ik denk, niet van jezusje, wat ben jij een oude lul? Nee. Gewoon meer van, dus waar je mee omgaat, word je mee besmet, geldt ook in deze. Wat zou dus kunnen dat als ik nu, uh, nu beslis, nu ik 30 ben, om een uh, aantal vrienden erbij te nemen, die dus, uh, die een jaartje of 50 zijn en, uh, uh, ja. en, en lekker thuis zitten heel vaak en zo, dan. dan ja, ineens is het afgelopen dan. Het uh, ja. ligt op de loer. Ja. Nou. Gezellig. Spannend. Ja, spannend hoe het gaat. Nou, daar ben ik de, dat is dus ja. de vraag van. Wat gaat er nu dan? Gaat er nu, zo, gaat er nu veel gebeuren? En, uh, en, uh, en zo ja, wat dan? En zo nee. Uh, waarom eigenlijk niet? Dat is de vraag. Heel simpel eigenlijk. 0801121 is het nummer. 0801121 is het nummer. En nou, deze dan maar. Ja, deze hoort er toch bij. Als jij ja. je dat afvraagt, moet je hem draaien. Ja, dat doe ik ook. Is dit alles? Doe maar. Omdat ik 30 ben geworden. Ga zitten, want. Aan doen. We komen niets te kort, we hebben alles Een kind, een huis, een auto en elkaar Maar weet je lieve schat, wat het geval is Alles wat er is. Dus, uh, dingen als uh, Dertigers in Crisis. Daar zijn boekjes van geschreven. Er blijkt namelijk een groeiende groep van mensen tussen de 27, oh, dat begint het al, en 34 jaar te zijn. die bemerkt dat de balans tussen leven en werk zoek is geraakt. En soms raakt men zo uit evenwicht dat er een crisis kan volgen. Oh nee. Was, uh... En uh, ze beginnen jong met werken, zetten zich voor meer dan 100% in... kunnen zich veel veroorloven. Nou, dat klopt allemaal, want het is een stinkend reik. Maar lopen uiteindelijk toch vast. En dat fenomeen vraagt om aandacht, zeggen ze hier. En daarom zijn er echt vet veel boekjes over geschreven... over dat dilemma. Ik heb het er tot nu toe niet echt last van. Maar het kan nog komen, want het is nog maar een, een uur of vijf... dat ik dertig ben geworden... Uh, help me daar een beetje mee. Hoe was dat uh, toen jij uh, 30 werd? 0800 0801121. Uh, Guylaine, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent uh, nog lang geen 30? Nee, dat klopt. 8... Ik heb ons 19. 19. Nou, dat, dat, ja. dat is een Ik vond 19 leuk, dat was een leuke leeftijd. Ja, heb dat je, is zeker. Heb jij leeftijden waar jij je op verheugt? Um, 21 is wel een goede leeftijd. Ja, waarom dan? Want dan uh, wat, wat, wat, wat, wat, wat gaat er dan veranderen als je 21 bent? Dan uh, ga ik naar Las Vegas en dan ga ik gokken. Ah, oké, okay. want dan wil je graag. Ja, dat lijkt me wel leuk om een keer te doen. Echt waar? Jij wil graag 21 worden om te gokken? Ja. ja. Nou ja, het is wel leuk hoor, ik ben daar geweest. Uh... Ja? ja ik ben... Nou, het is leuk. Je moet er niet naartoe gaan uh, omdat je denkt van uh, ik, wil daar, uh, ik wil daar cultuur snuiven ofzo. Nee precies. Maar het is wel dus grappig. Is het, uh... Ja, het is wel grappig. En als je massa hebt, verdien je heel veel geld natuurlijk. Dat is ook al. Ja, daar ga ik ook van. En daarna na je 21ste, wat, wat, wat is dan is dan, de 30 is dat dan een, een iets waar je nu al tegen op kan kijken? Of, of boeit je dat nog niet zo heel erg wat ouder worden? Ja, uh, rond die tijd ben ik, als het goed is al getrouwd, dan heb ik al kinderen. Dat ik <laughs> ja, echt waar? dat heb je wel hadden... de... een beetje ingepland. Dat je, dat je als je 30 nou, bent, dan wil je wel getrouwd zijn en kinderen hebben. Ja, om mijn 25e wil ik wel uh, getrouwd zijn en dan uh, aan de kinderen. Ja, maar, maar dat is wel jong al eigenlijk. Uh, ja, ja, een jonge moeder. Ja, nee, dat is leuk. Ja, ik, uh, ik, ik, ik snap dat wel. Ik, uh, ik heb zelf niet hoor, maar uh, ik snap wel... Ik zou, ja, als je het leuk vindt, waarom zou je dan niet jong mee beginnen? Toch? Ja, precies. En dat daarnaast, 25 niet. is ook niet zo piepjong natuurlijk. Nee, dat valt wel mee. Maar heb je, heb je een vriend? Ja. Oké, okay, dus dat, dat zou kunnen. Ja, maar dat is dus <laughs> nog uh, vijf jaar, dus je ja, moet de informatie hebt... volhouden. Ja, je hebt het nog niet echt met hem over gehad? Nee. Nee, heel goed. Hou dat vol. <laughs> <even>. <laughs> het gun hem dat. Ja. Hé, <laughs> hey, maar uh, wat wel grappig is, jij hebt vorig jaar je verjaardag gevierd, met je 18. Alleen, jullie hebben het op een iets andere manier gevierd in de familie. Ja, dat klopt. Hoe dan? Mijn zus kwam er mee dat wij uh, met, uh, met de familie, dus mijn ouders en zusjes, ja. vorig jaar uh, samen 150 jaar waren. En dat uh, vonden mijn ouders wel een reden om een goed feest te geven. Oké, okay. en, en, en dus samen, dus iedereen bij elkaar, opgeteld kwamen jullie uit op 150? Ja, met ouders en zusjes. Oké, okay. en want jij bent 18, hoe oud werd je zusje? Uh, mijn zusje was toen 16, ja. mijn zus 20, ja. mijn vader 50 en mijn moeder was tot die dag 46. Dus zeg maar dan oh, ja. daarna 47. Dat en kan dan... net. Ja, precies 150. Ja. Grappig zeg. En hoe hebben jullie dat dan gevierd? Hè? Echt, een, echt een feest gedaan? Ja, we hebben uh, een locatie afgehuurd in Amsterdam. Ja. En uh, daar hebben we een groot feest gegeven voor <laughs> vrienden en familie. Maar mensen die vonden het niet vreemd dat jullie een uitnodiging stuurden met... Hé, hey, wij zijn samen 150, kom je, ons verja kom je het verjaardagsfeestje mee vieren? Nou, iedereen vond het wel een heel leuk idee. Ja. Met hoe we erop zijn gekomen is natuurlijk ook... Uh, dat is wel apart. Hoe ben je erop gekomen dan? Ja, mijn zus kwam er ineens mee. Oh. Want we zijn uh, dit jaar samen 150. Die was een beetje aan het rekenen en die dacht, verrek ze. Ja. <laughs> het is een hele van het feestje. Was het een leuke verjaardag? Ja, het was echt uh, ja, zo leuk dat we het in oktober nog een keer hebben gedaan. Oh ja? nog ja, je hetzelfde feestje. Zelfde <laughs> feestje nog een keer? Ja, Aha. ik vervolg op het uh, feestje in uh, mei. Of oh. wat was het? Maart. Ja, en toen heb je het nog een keer gevierd gewoon. Ja. Grappig. Ja, op zich kun je het natuurlijk vaak doen. Je kunt natuurlijk ook zeggen: van uh, nou, uh, we zijn samen 155 geworden. Dat, dat schiet al snel op natuurlijk. Dan heb je binnen, binnen een jaar en een paar maanden is dat uh, voor elkaar. Ja, dat was toen ook al. Ja, oh, dat was toen ook al. Ja. ja, dat is altijd handig natuurlijk. Grappig zeg. Maar dan heb je nooit echt je achttiende je verjaardag gevierd? Ja, dat heb ik ook gedaan. Ja? Gewoon okay. um, bij mijn ouders thuis met vriendinnen. Oké. Okay. Vond je dat een bijzondere leeftijd? Want dan ben je ineens, was je volwassen. Ja, 18 uh, rijbewijs halen, dat vond ik wel spannend. Oh, ja, ja, ja, ja, precies, ja. Kreeg, je, was de, was de, kreeg je dat van je ouders? Ja, okay. dat heb ik mijn verjaardag gekregen. er stond er ineens een auto voor de deur. Nee, nee, nee, de, alleen de het rijbewijs maar. Uh, uh, Oké, okay. ja, neem, maar ik bedoel meer dat, dat dan de, de, de, de rijlesauto uh, voor ja, de deur stond. Ja, dat ja. was wel mijn verjaardag. Had ik ook grappig is dat, hè? Dat, dat, volgens ja. mij is zo'n 18 jarige verjaardag voor heel veel mensen een beetje hetzelfde. Tenminste als je als je masjleptukketje had krijgt, dat, uh, dat dat dat dat, dat nou is. Ja, dat zo. was wel leuk. Grappig. Nou, Guilherme, dat uh, klinkt, als, uh, klinkt als een klinkt als een als een leuk verjaardagsfeest wat je hebt gehad. Ja, dat was het zeker. Nou, op naar de 30. Ja. <laughs> en dank voor het bellen, hè. Ja, geen dank. Oké, okay, hoi. Doeg. Doeg. Dag, Glenn. Nu uh, 801121. dat is het telefoonnummer. Um, ik ben benieuwd naar jouw verhalen over het ouder worden. Ik was negen uh, jaar oud. We zaten in groep vijf of vier. En uh, ik zou tien worden. En het was heel belangrijk dat je bij de club zat... die twee cijfers had. Tien, één en een nul. Als je 9 was, dan hoorde je nog niet bij de club van 10. En toen ja, werd ik op 18 december 10 jaar. En toen, uh, toen hoorde ik bij de club van 10. Dat was echt een heel belangrijk moment voor mij. Omdat je ook um, de klasse rond mocht gaan. En dan als je 9 was, mocht je van groep 1 tot 4 gaan. En als je 10 was, mocht je van groep 1 tot groep 8 gaan. En dan hoorde je er echt bij. Ik vond het allerleukst om 16 te worden. Want dan kon ik naar alle discotheken en drank kopen en sigaretten. En tegenwoordig staat hier op deze site, kom je rond je dertigste in een bijzondere fase. De tijd waarin we nu dertig worden is namelijk anders dan vijftig jaar geleden. Voor veel hoge oogleiden, schaal ik mezelf dan even om, toch, toch vier jaar ergens gezeten. Die maken eerder carrière en krijgen later kinderen dan vroeger... in allerlei primate, primaire behoeften zoals eten, drinken, sociale acceptatie... een goede baan, erkenning en aanzien is al voorzien. En hierdoor spelen belangrijke levensvragen als... is dit wel echt de baan die bij me past? En wel of geen kinderen... Dan moet je niet bij geleden zijn, maar goed. En is dit het nu? In de huidige tijd allemaal rond je dertigste. Het is dan spitsuur in je hoofd. Ja. Um, help mij dan met die spitsuur. Uh, bijvoorbeeld om hem te krijgen. Er moet toch iets zijn op je dertigste. Was veranderd. Lijkt mij zo. Als je er al ervaring mee hebt, laat het maar even weten. Ik ben heel benieuwd. 0800-1121. 0800, 1 1 1. 0800 1 1 1. Dit is de nek. Bij Ik zit toch echt te googlen hier. Uh, dat had ik eerder moeten doen. Pff, wat een gedoe zeg als je dertig wordt. Veel dertigers worstelen met dilemma's op een aantal belangrijke levensgebieden. Zoals werk, vrije tijd en de balans daartussen. Hun relatie, een kinderwens, zingeving, etc. Dat is een tijd waarin... En van alles kan niet zo gek. We hebben ontzettend veel opties en dat maakt het kiezen niet makkelijker. In de schappen in de supermarkt ligt namelijk vol met heerlijkheden waar je uit kunt kiezen. Elke dag is het anders. Toen de dertigen opgroeiden had je chocoladevla, vanillevla en bij grote uitzondering hopjesvla. Als je nu in het koelvak cool van de supermarkt kijkt, kun je kiezen uit stoofpeertjesvla, bitterkoekjesvla, peer dubbelvla, appelkaneelvla, van vanboze persikvla, boerenlandvla, Slagroom vla, zacht en luchtige bananen vla, chocolade in de dag vla, knibbel knabbel vla, whatever. Efteling vla, tranchitella vla, ananas vla. En dan heb je alleen nog maar vla. Ja, jij begint erover, kom op zeg. Dat is kennelijk iets belangrijks als je dertig wordt. Zorg er in godsnaam voor dat je genoeg vla binnenkrijgt. Misschien moet je maar gewoon niet te veel googlen. Ah, het, goedemorgen. Ah, leuk. Hé. Dan blijven je tevreden, jongen. Ja, ben je, ben je opgetogen? Ja, ik werd net voor waar ik wakker. Ja. En toen hoorde ik. Eh, ik allereerst hoorde ik. Eh, Feliz cum <laughs> ja, dat? Ja, is dat Spaans? Ja. Kijk, had ik toch goed gehoord. Dus in andere woorden, met, van harte gefeliciteerd. Dankjewel, Aad, dankjewel. En ik mocht je geen nieuw, uh, gelukkig en gezond nieuwjaarwezen zien, maar ik doe het toch. Ja, houd houdt je ook nergens aan, hè? Ja, ik weet niet dat het al, uh, dat al. Dat iemand mocht. Dat dat tot februari was. Nee, nee, 6 januari hè. Dan is het afgelopen. Oh! Ja, volgens mij wel. Of het er tien of zo, zoiets. 13 is ook al. maar dat doet het doet er niet hoor. Maar hey, maar voor okay. je... Ik wil even van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Jij bent al eens een keertje dertig geweest. Uh, ja. Vond je dat leuk? Nou... <laughs> ik kan me niet herinneren wat er nou iets speciaals was. Nee, niet... Uh... Ik weet wel dat er iets speciaals was. En toen was mijn vader nog. En ik kreeg uh, toen uh, uh, geld. Ja. En van, ook van mijn, broer, van een, mijn jongste broer. Ik heb drie jongere broers. En toen hadden ze een papiertje erbij. En, en, en nog de helft erbij. En dan vijftig, dus ja, dan zie je Abraham mee. Ja. En vrouwen die zien dan. Mee. Ja, wat ik wel, allemaal wat ik wel. Ja. Ja, nee, Sarah. Sarah, zei. Sarah, oh ja, Sarah. Maar jij had dus meer iets met. Uh, toen je vijftig was, voor je speciale dan toen je dertig werd. Nou ja, dat word je aangepraat, joh. Ja. Kijk, ik zei tegen die, die, die dame die de telefoon opnam. Ja, ouder worden, ja. Helaas ben ik geen dertig meer, nee maar zijn, eh, ik vind ik, er twee grote nadelen aan zitten. En ten eerste dat eh, is, ja, komt met gebreken. Ja, ja, dat is waar. En omdat ik mijn hele leven aan sport gedaan heb, nou ja, eh, geen allerlei rotterheid, kwaaltjes krijgen. Ja. Maar wat ik dan zo erg vind, mm -hmm. dat bijna al mijn vrienden, vrienden en vriendinnen allemaal overleden zijn, joh. Ja, joh? Ja, dat is klote. Maar hoe oud waren die dan? Ja, nog jong. Oké, okay, te jong ja, eigenlijk. Het ik niet zo, 50, 60. Nou oh, ja, dat is, wel, uh, dat is wel heel jong inderdaad. Ja. ja. ja. En, en toevallig kijk ik nog vanmiddag wie ik, ik heb het wel eens op de radio met hem over gehad. Van die André Prins. Mm -hmm. Die Abba, die Mokema. Ja. ja. Hij woont thuis bij Utrecht in de buurt hoor. Ja. Maar uh, Waar ik er alles van geleerd heb in de honkbalwereld weet je wel. Oh, o ja, ja, ja heb je wel eens wel verteld. die komt ja, langs? Ik had, toen het zonnetje is, en toevallig was hij vanmiddag bij me op de Oké. Nou zijn zijn we de waarde die nog leeft, joh. Ja, nou ja, dan moet je het daar maar met me vieren dan. Hè? En dan komt, komt de Thomas uit, dan komt hij even met mij langs, weet je wel. Ja. Hebt heeft weer training gegeven. Want er is ook uh, coach van Tsjechië. Ah. Van het verschillende clubs ook in Nederland, hier. Oké. Okay. Ja, die trainingen die gaan door, hè? Ja, ja, ja, ja, door ja door. dat moet ik al natuurlijk, want anders... Uh, de, de, de, uh, uh, je moet wel blijven trainen natuurlijk. Ja. Maar goed, oh, hey, maar, we, ook... maar, maar Aad, maar, maar, uh, jij zegt dus, eigenlijk maak, maak je niet zoveel zorgen, uh, er verandert niet zoveel als je dertig wordt. Nee hoor, okay. ik, uh, ik hoop dat je vele vrienden krijgt. ik had er heel veel. Ja. En met mijn verjaardag was het altijd zo, nou, daar waren het op de minst 20, 25 man in. Mm -hmm. En er werd er gedanst, en uh, ik heb zelf ook altijd met muziek gemaakt, of, of, een, een, een, een, een, een bankje gespeeld, korte tijd, maar ja. er kwamen de bekende gitaristen in, en dan werd er, uh, samen werd er uh, gespeeld. Okay. Met, en, en, met en, de... en, en ging Vla en nog een belangrijke rol spelen in je leven? Toen je dertig werd of is dat ook allemaal... Uh... Nee, joh je moet okay. geen reclame, maken we die rotzooi. Nee, gewoon geen, geen vla, oké. Okay. Ik ga beter een biertje nemen. Of... Ja, doe ik dat straks. Dankjewel, je wel spreek je later Hoi. weer. Hè. Hey, frederig jaar dan. Yo, Matron, oi. Uh, even kijken, aan ah, lekker veel mensen die gebeld hebben op 0800-1121. Even kijken welke ik ga pakken. Nou, doen we, doen we, doen we. Jillke. jilke goedemorgen Ja, goedemorgen Hoi, hoe is het? Uh, ja, nee, heel fijn. Oh, ik uh, lig even gezellig te luisteren en ik... Uh... Uh, ik kan je geruststellen hoor. Ja. Ja. 30 oh. ja, is gewoon de dag na 29 en het is gewoon de volgende dag en ja. uh, dat ja. is ja, weet, je, weet, weet je Weet je wat het is? 72 om te beginnen. 72. Ah, oh, dat is een mooie leeftijd. Nou, dat mag wel ja, iedereen toch hopen dat je, da dat je ja, daar uh, dat je daar komt. Weet je wat gek is? Oh, want ik had er dus helemaal niks. Uh, ik was ik was er helemaal niet uh, mee bezig. En, en toch op een of andere manier gisteren... Ik, was, uh, was een, ik had het een beetje laat gemaakt voor mijn doen dan op zaterdagavond. Ik ga altijd vroeg naar bed toe. Ja, daar ja, komt het door natuurlijk. Ja, precies. En, uh, en dan ga je een beetje malen en zo. En toen heb ik zelfs nog nagedacht... Uh, uh, uh, want mijn vriendin die, uh, die bleef nog op en die ging nog iets kijken. En die zei nog iets tegen uh, mij. En ik antwoordde daar met nee. En toen lag ik al in bed. En toen ging ik een minuut later... dacht ik nog van, oké, okay, als ik dus nu... Gewoon gaan slapen. Dan is mijn laatste woord als twintiger geweest het woord nee. En dat vond ik toen zo'n negatief idee. Dat ik, dat ik nog eventjes gezegd heb, wakker werd geworden. En nog even gezegd heb, hey, ik hou van je. Dus mijn laatste woorden, toen ik twintiger was, als twintiger waren. Ik hou van je. Vond ik toch wat, wat positiever dan nee. En, uh, maar dat zroeg, het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar toch op een of andere manier is het toch, slaat het dan toch een beetje... Uh, komt het er toch wat meer binnen dan van 28 naar 29 ja, maar kijk, als je, het, als je datzelfde had gezegd toen je 28 was en 29 werd... Mm -hmm. en dat had net zo goed gekund natuurlijk... Ja. dan had je er verder helemaal niet over nagedacht. Nee. Kijk, weet, je waarom, weet je waarom je er nou misschien een beetje druk over maakt? No. <laughs> Omdat je daar een boekje over gelezen hebt. Ja. Ja, kijk, er bestaat zoiets als puberteit, zal ik maar zeggen. Ja. Dat bestond vroeger helemaal niet. Nee. Want er was nog geen proefschrift over geschreven, geen boekje over geschreven. Ik hoor nu allemaal enge mensen dat er een plipper puberteit bestaat. Oh, een peuterpuberteit. Yes. Ja, ja, en dat bedoel ik. En dat is dus allemaal flauwkul. Cool. En het ja. komt allemaal door dat soort dingen. Ja, dat Het staat is... gewoon nergens op. Ja. Je moet gewoon, je moet niks van mij. Je moet, je, je moet allemaal mooi zelf weten. Maar het is gewoon handiger als je dankbaar bent voor elke dag die je krijgt. ja. En verder niet moeilijk doen over uh, of je nou 30 bent nee. of 25 of, uh, of 35? Ja, nee, ik ben 72. En je moet, als het even kan, door blijven werken. Want dat is erg gezond voor ons mensen. Ja, werk je zelf ook nog? Mijn man. We, ja, ja, ja. Okay. Mijn man is 76 en ik 72. En we hebben een winkel. En die is drie dagen open. En de andere dagen werken we natuurlijk aan de administratie. En dan weet ik van wat allemaal. En zo. Ja, ja. Het is ontzettend gezellig. Je hebt mensen om je heen enzovoort. Dus als dat kan, als dat kan... Uh, nou, dan moet je dat doen. Ja, en dan nee. is het hartstikke fijn. En dan jij ja, nogmaals dankbaar zijn voor elke dag die je krijgt. Ja, nee, dat snap ik. Ik vond het vind, vind, dat, dat goed dat je dat zegt inderdaad. Want juist omdat, ja, ik heb dat hele boekje natuurlijk niet helemaal gelezen... maar ik heb hem een beetje in verdiept, uh, ook uh, op donderdag. En dan kom je op het feit dat er überhaupt zoiets bestaat als een dertigersdilemma. En dan ga, je ja. Er, ja, dan, dan, dan ga je er misschien zelf een beetje in geloven haast... Uh. Dat is het. Ja. En, en al die flauwekul van midlife midlife-crisis. Kijk, als je een zootje maakt van je leven, en dat gebeurt toevallig rond je veertigste, nou, dan heb je een midlife crisis. <laughs> ja. als je gewoon je stinkende best doet om goed te zorgen voor, wat mij betreft, voor jezelf, of voor je vriendin, of je vrouw, of je kinderen, dan ja. heb je helemaal geen tijd voor die onzin. Nee. <laughs> Ik vind het een hele goede, joke. Dankjewel Dank voor je wel voor je, voor je goede tips. <laughs> Oké, okay, succes met je programma. Dankjewel, fijne ochtend nog. Jo, dankjewel. Uh, even kijken, Har, goeiemorgen. Hoi. Hey. Hallo, man. Hey, Hoi, Har. Hey, man. Hey, hallo, man. Ik zet even onze type even. Hoi. <laughs> uh, uh, hallo, ja, over 29 naar 30. Uh, okay. <coughs> nou, ik kan me nog heel goed herinneren, trouwens. Heel ja? goed, Ik ben nu iets ouder als jij. Ik ben precies 30 jaar oud nu. Oké. Okay. Oh. Uh, ik word over uh, Even kijken, in maart word ik 60. Ah, de Big Six, oh. 60 Ik voel me lang niet zo gelukkig. Nee, al heel goed. Ik voel me nog 29 eigenlijk, of 24 of zo. En veranderde voor jou veel toen je 30 werd. Wat zeg je? veranderde veel toen je 30 werd. Ja, voor mij veranderde heel veel. Ik heb namelijk iets heel bijzonders meegemaakt, daarom staan we nog steeds bij. Op mijn 29ste jaar ben ik afgekikt voor de kook. Oh, echt waar? Ik was zwaar verslaafd. Ja. Tot de aan toe, ik lag echt in de goot toe vroeger. Ja. En uh, op mijn 29e uh, ben ik afgekikt en ik ging uh, cleanen 30e jaar in. Oh wow. En ik heb er nog steeds uh, lol van. Ja, ja, ja ik neem aan dat je daar geen spijt van hebt, inderdaad. En... Nee, nee, nee. Ik heb ondertussen een zoon van 23. En dus die, is, die werkte als barkeeper in het hip-hopcafé De Duivel bij Reynolds Flynn. Ja. En, nou ja, ik heb een gek leven van. Ja, en maar waarom heb je heb je echt een beslissing genomen van, oh, ik ben nu 29 en het gaat toch allemaal niet zo heel goed met die met die, uh, Ik moet daar vanaf. ja, ik het op. ja dat was of, het, of gewoon je, je echt je dood je, je doodspuiten. mm -hmm. Ik slaafde heel heftig hef, hef, hef, met helemaal brood samen en zo vroeger. Oh, joh. ik en met andere typies allemaal. Ja. Yeah. Maar ik was toen gewoon was voor mij alles of niets. Ah. En ik. ik, ik Genomen. en dat heb ik overleefd en toen was het voor mij uh, genoeg. En, en had je die overdoos had je die bewust genomen of was dat ja. een foutje? Bewust. Zij bewust. Oké, okay, want je dacht van uh, laat me zitten allemaal. De meest fout iets van vijf of zes gram kook. Oh. Ja, ik heb daar nou, ik, ik weet niet. Over. Ik, ik, nou, ja, is heel, heel erg veel. Ja, ja, <laughs> ja ik kunt niet overstappen maar. Met Colombia over gewoon rechtstreeks. Oké, okay, niet doen dus nee. Ja. Nee, nooit meer doen. Nee. nee. Maar ik was ook gelijk. Dat was voor mij de les van. Nou, ik heb het overleefd. Een en hm. engel op mijn schouders, gehad, noem maar op. En ik ging helemaal, helemaal te gek dat ik het al verleefd heb. Want dat, dat, dat is normaal dodelijk. Altijd dus gewoon echt in één keer dat je dat nog niet dood gaat. Nou, dan heb ik een tweede kans gehad als het ja. ware. En uh, nou, ik ben nog steeds hè, zo ontzettend blij elke dag als ik wakker word dat ik leef gewoon. Dat ja. ik gewoon ben. En ja. Ja. Dat, ik, dat ik gewoon uh, toch oud ga worden. En en, en, en, en, en, en want ik, ik neem aan dat je dat je een, een aardig wilde tijd hebt gehad dan voor je dertigste. Is je leven leuker geworden of ja, na je dertigste? Ja? Veel, uh, veel leuk. Uh, je leven, je moet, je, le je moet het nou zeggen, je gaat terug naar de bron of zo moet je zeggen. Je gaat, je gaat zeg maar veel meer op, nou met details of zo, ga je meer letten of zo. Of details, van de dingen. Je gaat, het leven ga je meer uitdiepen, om het zo te zeggen. Mm -hmm. Je gaat zeg maar, je gaat, uh, je hebt mensen gauw door als je ouder wordt. <laughs> ik hoef ze maar aan te kijken. Dat denk je in ieder geval, maar het, vaak zit je er ook naast. Maar je hebt zoveel levenservaring op een gegeven moment opgebouwd. Ja. Dat, Ja, ik bedoel, dames die vallen heel gauw door de man. <laughs> dat is handig. Je ja, haalt de bitjes eruit. Ja. Ik vind trouwens, ik heb wel een filosofie, ik vind dat steeds meer vrouwen die ik tegenkom single vrouwen, die hebben een gigantische bindingsangst. Een gigantische bindingsangst. En mannen, Af en toe die hebben ze dat helemaal niet, maar de, de vrouwen die hebben het meer als mannen tegenwoordig. En die weten zelf niet meer wat ze willen. Mm -hmm. Die weten, willen ze nou een matcha-man? Willen ze nou een doetje? Willen ze nou een watje? Uh, willen ze nou. Uh, weet je, ze weten het zelf niet en meer. Bij, en wij ons die... maar aanpassen, hè ook? Ja, een Rotje, allemaal gaaf <lacht> <lacht> je Blijf jezelf, man. Blijf <lacht> gewoon een man. En laat zij een vrouw blijven. Ja. En ligt niet de dan Wees gewoon jezelf gewoon. Leef je eigen leven samen. Je, je deeltjes met elkaar. Waarom dat gekonkel en dat gevoezwaaien en dat gedraai komt allemaal. Blijf gewoon jezelf. En leef gewoon, leef gewoon je leven. En blijf dicht bij jezelf. Ja, nou ja, dan zeggen we. Ja? Hoe dichter bij huis, hoe verder je komt in de wereld, zeg ik altijd. Ja, nou, dat is heel mooi. Dat, zei, dat, dat, dat daar ben ik wel met je eens. Hé, hey, joh, ben, ben, ben, de, um, jij hebt een zo'n 23. Heb jij hem ook echt gewaarschuwd? van... Uh, uh, je, je, je vader heeft het net, eens, ja. uh, heeft soms niet zo goed aangepakt. Do, nou, doe dat niet. Ja, ik heb, ik heb mijn zoon acht jaar nog even. Uh, mijn zoon heeft van 15 tot zijn 23ste bij me gewoond, acht jaar lang. Ja heb ik alleen voor hem gezorgd, of hij voor mij ook, ja. zeg ik wel eens. En ik heb, heb mijn zoon een levensles meegegeven voor de rest van zijn leven. Hij heeft er nog steeds, hij heeft er nog steeds voordeel bij. Hij zit ook in, de, in het wereldje. Ik bedoel, hij krijgt genoeg aanbiedingen met doop en toestanden. Ja. Maar mijn zoon die zegt, pa ik ben je nog altijd dankbaar dat je mij dat helemaal hebt verteld en wat, wat ik heb meegemaakt. Ja. Kijk, ik, die verleidingen waren vroeger nog veel makkelijker. Kijk, ik ben opgegroeid. In 1970, omdat wat opa vertelt, in <laughs> 1970, toen jij er nog niet was, lieve Luc, ja. toen, toen was ik alweer Kralingse Bos. Het eerste wel van Nederland, 17 oh, ja. jaar. En toen nam ik weer de mescaline pilletje al. Uh, ...trips, weet je wel. En ik, ik, ik, ik zag Mungo Jerry in the summertime, ik zag, uh, ik zag uh, Jefferson Airplane, ik zag The Doors... ...ik zag uh, Pink Floyd in de <laughs> 17e jaar. En ik was zo stoot als ik weet niet hoe, man. Ik zou heb, nu ik heb, ik nog vaak kunnen herinneren, ik zie allemaal t-shirts van wie Help je? Ik lag ons op brancards en zo, want zoveel doopgebruik die toen. <laughs> uh... Alles door elkaar, weet je. Dat in, wij wisten het toch allemaal niet in 1970... Wat wel en niet kon. Nee, nee, dat is misschien ook al zo. En nu is er veel meer... Uh, nu, bedoel, nu heb je, je zoveel zo organisaties en het is ook wel of zo vaak misgegaan gegaan... dat wij weten met elkaar toch wel beter nu... dat het ook mis kan gaan en hoe slecht het kan zijn. Maar dankzij ons ja, ja. zijn wij Ja, wij, ja eigenlijk wij, wel. Ja. Wij zijn de pioniers. Ja, ja. Onze lichaam over beschikbaar gesteld ja. voor de jeugd. Dat ze nu allemaal. Ik, ade, nu echt maar de benefits ervan hebben. Ja. Nou, dank en daarvoor. Nou, en aan. ik ben blij ik ben dat je weer op... afgekikt. Want uh, dat, dat, dat is het allerbelangrijkste in al heel lang. En ik heb net nog wel een grammetje... een zuivere wiet gekocht. Goede wiet, weet je. Kijk, nou en dat, is, dat kan, Kijk. Die, kan een stuk minder kwaad allemaal. Dat kan geen kwaad. Nee. Eh, en een vriend ligt op sterven, want dat vind ik het erg. Nou, oh, dat is Fabiola, ken je Fabiola? Nee. Het levert kunstwerk. Fabiola? Fabiola. Uh -huh. Fabiola. Heb je nee. Fabiola niet? Nee, nee, sorry. Die Wat is kleurrijke kleding altijd? Met al die ze over zich heen, hè? die bij de gay movement zit. en die, die allerlei dingen heeft gedaan voor Amsterdam. zo'n Mo moeder Theresia van Amsterdam. Ah, ik zie uh, Fabiola. Oké. Okay. Fabiola. En die uh, en gaat niet goed mee? Die, ligt, die heeft niet zo lang meer te leven. Ik oh. ben er elke dag naar hem toe. Oké. Okay. Ik, ik ben een persoonlijke fotograaf. Ik heb duizenden foto's van hem gemaakt. Ja. Yeah. En die ligt in het LVG uh, Dat heeft niet, hij heeft niet zo lang meer te leven. Ah, ik zie het hier inderdaad. Ja. Oh, dat is inderdaad wel een bekend figuur uh, uit Amsterdam ja. ook. Ja. ja, ja oh, precies. maar dat is. Nou, dat is altijd na. Ja, 66 jaar is die maar Nou, dat is ook veel te jong. jong. Ja. Ja, ja. Veel te jong, Wat dat betreft dat ben jong. ik ook wel blij dat ik ouder word. Ik bedoel, ik word in ieder geval ouder. Dat is toch het allerbelangrijkste, lijkt mij zo. Ja, maar jij. Hey, Nul. Kinder. Nee, nog niet, nee. Nul nog, maar ja. is dat nog eigenlijk. Komt Nul nog wel hoor. Maar ja. ah, die komen er wel aan, toch? Ja, dat gaat wel gebeuren. <laughs> nee, kom je niet aan. Hé, <laughs> hey, bedankt voor het bellen, Ik laat <laughs> hey, man. ga je, hey, ga je goed, hè? Thanks, man. Tot later. Hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi, Mooie verhalen over, uh, over uh, ouder worden. En soms ook wel minder leuke verhalen. Dat kan natuurlijk ook. Komt ook voor. Wat vond jij de mooiste leeftijd? Toen ik 18 werd, omdat ik toen het gevoel had dat ik volwassen werd en ik zeg maar meerdere dingen legaal mocht en zo. En ik ging een heel leuk feestje organiseren met cocktails. Waar ik echt naar uitkijk, is als ik 23 word... Of ik ben nu 22 en ik ben echt al jarenlang aan het pikkelen... zweten, fulltime jobs, eh, weinig verdienen... Eh, voor 7,70 euro minimumloon. En ik ben nu bijna 23 en als ik 23 ben... ga ik gewoon die volle map verdienen. 9,90 euro, bruto. Dit is gewoon een maatseluister tegen de 2.000 euro aan. Nou, Daar wordt wel geniet, hoor. Ja, de verjaardag waar ik het meest naar uitkeek was, uh, was mijn 16e verjaardag. Omdat uh, ten eerste kon ik dan natuurlijk uh, gewoon drankjes halen met alcohol bij de supermarkt. En ten tweede gingen we altijd uh, naar de rodeburg, <laughs> In B's naar de discotheek. En uh, als je dan 16 was, dan kreeg je een bepaald bandje dat je alcohol mocht drinken. En uh, ik geloof dat het bandje roze was. En als je niet 16 was, dan kreeg je een groen bandje. En toen ik 16 was, toen kreeg ik eindelijk dat roze bandje waarmee ik uh, alcohol kan halen. En ja, dan, dan hoorde je er gewoon bij. Zal ik het dan maar gewoon zeggen? Je bent zo oud als je je voelt. When the truth is found to be... Er crazy open. Jefferson Airplane. Somebody to love. Start, look, ik. Even kijken wat er trending topic is op Twitter op dit moment. Nou, hashtag Noorderslag is trending. De band Raccoon won daar gisteren de Popprijs 2012. Ik ga straks wel even een plaatje nog van ze draaien. Gefeliciteerd, jongens, hartstikke leuk. Hashtag Sterren dansen is op trending. Het is tv-programma van SBS6... waarin bekende Nederlanders lekker aan het schaatsen zijn en dansen. Jo. En uh, hashtag Klokhuis is trending topic. Het tv-programma is jarig. En dat werd gisteren gevierd met een live show vol oude fragmenten... met oude presentatoren als Jeroen Kramer en Monique Hagen. Heet je die nog, Monique Hagen? En ook Yvonne Jaspers presenteerde vroeger natuurlijk het Klokhuis. Ik vond het leuk altijd. Ik denk dat Monique Hagen en Jeroen Kramer ook mijn favorieten waren. Mennie, welke, welke was jouw favoriet, Mennie? Mennie van de regie. Die zit nu heel wat na te denken. Wie? Nee, je moet even je Yvonne Jasper zeggen. Oké, okay. ik wil het even weten. Wat is jouw favoriet? Laat me even weten via Twitter. Twitter.com slash /luc, of at @luc dus. Wie is jouw uh, klokhuis favoriet? Vandaag in 1973 was de laatste autoloze zondag in België. En in 1958 werd voor het eerst de strip uitgebracht. Ze hadden namelijk een goed voorbeeld, want vandaag in 1930... werd voor het eerst een strip uitgebracht met Mickey Mouse in de hoofdrol. Oh, leuk. Een paar verjaardagen. Uh, Mario Pantani, de wielrenner, die zou vandaag eigenlijk jarig zijn... maar het mocht niet zo zijn. Hij overleed in 2004, had te maken met drugs. En Patrick Dempsey, die heeft het wel gehaald. Acteur, die uh, werd bekend als uh, McDreamy in Grey's Anatomy... en hij wordt 47 jaar vandaag. En er was nog iemand jarig. Goed, daar hebben we het al over gehad. Nog even de buien scan. Waar is het aan het regenen? Nou, uh, nergens, behalve in Limburg. Dus dat is bijna nergens. Klein stukje maar hoor. Klein stukje in Limburg is dat. Er is een uh, nieuw museum geopend. Je kan daar dag en nacht heen. Het is gratis en je hoeft er niet eens de deur voor uit. Ik heb het over het uh, Big Internet Museum. En die is, jawel, online te vinden. Je vindt er van alles. Tot de eerste zoekmachines, tot WHP, WAP, WAP. is dat. Wifi, spam. Wij gingen de straat op en vroegen... wat mag er eigenlijk niet ontbreken in dat museum? Casa, dat was mijn allereerste downloadprogramma waar ik nog lekker illegaal video's kon uh, downloaden. Perfect. Dat ik op een uh, inbelverbinding op mijn kamertje, zolderkamertje, lekker kon downloaden. Ik vind YouTube een uh, internetfenomeen omdat er ontzettend veel op wordt gedeeld. Nou, uh, soms om dingen te uh, bekijken, maar ik heb uh, eigenlijk nog nooit wat geüpload. Het internetgeluid, de internetgeluid. dat is dat als je vroeger dat je klein was, het internet ging gebruiken, je moest inbellen en dat was zo'n apart leuk geluidje en het simpele feit dat daarna ook het hele huis een uur lang de telefoon niet kon gebruiken omdat jij spelletjes met twee megapixeltjes aan het spelen was. Mijn uh, gouden herinnering aan het begin van internet is lepel.nl. De Lepel de website van Nederland. Ja, een uh, afbeelding van een Lepel. En ieder jaar werd de afbeelding van de Lepel mooier. Nou, en er bestaat nog steeds. Lepel.nl, inderdaad <laughs> ja. had ik echt geluk van gehoord. Lepel.nl, en dan de Lepel-site van Nederland. En dan zie je een, uh, een Lepel. Leuk. Ja, uh, uh, uh, uh, yeah, goed, weetjes uh, Museum dus. De feuten van BN University die zijn bij elkaar gekomen om te praten over hun eerste ervaringen op de interwebs. Oh ja, modem, oh mijn ja, ik ken het nog wel hoor. Ja, dit is dat, uh, dat inbellen of zo toch, van vroeger? Ja, dat was de allereerste uh, modem die mensen thuis hadden. Ik doe hem gelijk even zacht hoor, want het was wel een heel erg uh, rot geluid. Het ah, paar gerust takken die genoemd worden, hoor. Ja, maar dat hoorde je dus, dat hoorde je dus als je dan ging uh, inbellen... voordat je op het internet mocht. Dan hoorde je altijd dit. Ja, precies, want je moest nog uh, verbinding maken. Dus dat ging niet uh, via de kabel, maar gewoon uh, met de telefoonlijn. Ja. En dan kon er ook niemand anders in jouw, uh, in jouw huis dan, uh, gebruik maken van het telefoon. Uh, had je er ook het ruzie om? Of dat je dan van internet af moest omdat mensen het telefoon moesten gebruiken? Ja, ja maar... mijn moeder zei wel eens dat ik dan... Uh... Ja, dat genoeg was geweest. Dus, maar ik mocht ook meestal maar een half uur of zo per dag. En dan was het nou, dan was het genoeg. Dan moest ik ook echt eraf. En toen eigenlijk... Uh... Volgens mij, wacht nog even terug te komen. Ik had volgens mij ook een half uur per dag. Maar volgens mij was het na acht of zo, s'avonds, was het goedkoper. Ja, dat je had je dalterief. Dal, uh, dal nou, nu je dat zegt inderdaad, daar kan ik me ook iets van herinneren. ja maar ik had thuis, hadden wij echt een systeem... wat dan op de computer gezet was. En daar stonden alle familieleden stonden daarin uh, met een naam. ja. En dan als je dan op internet ging, dan moest je je naam intikken. Zodat die minuten dan van jouw metertje uh, af dus werden gesnoept. Dus konden ze zien hoeveel jij geïnternet had. Ja, en... dus mijn moeder zag dan precies van, nou jij hebt zo lang uh, geïnternet, jij hebt zo lang. En we hadden dan een kwartier per dag. Dus dan zag je zo echt tik, tik, tik. Ging al op... die minuutjes ervan af. Maar goed, ik ben niet voor één gat te vangen. En ik weet nee, ook dondersgoed nee. goed uh, hoe ik de naam van mijn oudere uh, ja, broers schuil. Dus ja. ja. Gewoon eerst hun account helemaal leegmaken. Ja. ja, dat had ik ook gedaan. Ja want, oh ja, want mijn vader had namelijk ook een account. En die weet niet eens hoe die computer aan moest. Nou, relax. Dus, dus daar ging jij gewoon. Ik, snoepen. Zo heb ik mijn eerste stappen op het internet gezet. En wat ik ook nog wel, uh, nog wel weet. Wat ik altijd wel deed op uh, internet vroeger. Ja, ja, MSN. Godverdorie, daar heb ik toch mijn twee uren aan... aan, aan verspild, denk ik. Als ik denk, al die uren al kreeg ik maar een euro, dan was ik niet meer. Nou, miljoen, wil ik natuurlijk niet zeggen, maar dan was ik wel rijk geweest, hoor. Ja, en ook, het, je ging dat ook doen met de mensen die je eigenlijk wel op school zag. Ja, je die zag, sprak je de hele dag op school en dan gewoon vet snel naar huis fietsen en meteen op MSN en dan kijk ik wie er online was. Hé, hey, hoest. Ja, maar, ja maar ik was vroeger ook wel zo eentje dat ik dan een meisje op MZ had. En die zat bij mij op school, maar dan durfde ik op school niet met ze te praten. Zijn we dan op MZ? MZ, MZ ja, zet, dan ja. je gesprekken mee te voeren. Ja, dan had je iemand toegevoegd waarvan je niet zeker wist of die jou wel zou accepteren. En dan dat gevoel ja. dat je krijgt als diegene jou dan heeft geaccepteerd. Nou, dan kreeg ik echt wel een uh, kriebel van in mijn onderbuik. Hoor. Die... Ja, en die emoticons, die waren toch de shit. Dat je dan in je ja, naam zo'n kusje en een hartje en een roosje. Je had een roosje en een geknakt roosje voor als je verdriet in je leven had. Ja, ja en um, ik ben eigenlijk best wel snel gaan, gaan downloaden. Ik heb ook nog wel Napster gebruikt. Dat allereerste programma. Afkaza had ik. Ja, dat kwam, uh, dat kwam erna. Dat daarna. Ja. ja. Maar dat ging wel echt, uh, echt nou, terg traag. Ik, ik heb nooit echt gedownload, want ik snapte dat nooit. Dat... Hoezo niet? Ja, ik... ik snap computers sowieso niet zo heel goed. Ik weet hoe ik hem moet opstarten en hoe ik mijn mail moet lezen... en hoe ik een wordbestand moet typen. Maar daarna wordt het gewoon... Um, houdt het ja, wel het wel op, ja. Ja, ik mocht op een gegeven moment niet meer. Want ik had elke keer allemaal virussen, haalde ik binnen en zo. Ja, want dat was wel een dingetje. Je kon heel snel virussen binnenhalen. Zeker met kazade was je altijd wel gegarandeerd dat je er nog wel een soortje spam erbij kreeg. Ja, dus op een gegeven moment mocht dat ook al niet meer. Ik mocht eigenlijk helemaal niks. Het werd steeds minder. Echt een verschrikkelijke jeugd. Het is maar goed dat je uit huis bent gegaan. Ja, dat was ook mijn voornaamste reden. Gewoon internet wanneer ik wil. Ja, precies. Maar goed, nu heb je kabel en... Of ADSL, of weet ik veel wat, draadloos. Dat het gaat allemaal niet meer zo... Uh... 8 MB per seconde, bam! Ja, <laughs> Precies. Ongeveer. En eigenlijk ook wel heel erg gauw kwamen uh, allemaal van die, uh, van die vreemde filmpjes, die kwamen tevoorschijn. Zoals uh, met ja, die ene... Ja, dat is wel geloof ik iets... Oh, nee! Ah. Ken je deze nog? Ja. Nou, ik heb dit volgens mij een beetje gemist. Ja, nou, ik heb dit volgens mij ook gemist, maar ik weet nog, ik, zeg maar. Uh, de filmpjes op het internet, dat weet ik nog wel heel goed. Dat je echt op een gegeven moment gewoon allemaal van die vage Ter dingen... verduidelijking, dit was een dansende banaan. En uh, als je dan nou op die website ging, dan, dan zag je deze dansende banaan met dit liedje eronder. En dat is echt uh, miljoenen keren bekeken. En uh, dat was volgens mij wel een van de eerste virals die, die mensen allemaal gingen doorsturen. Ja, maar toch, in mijn beleving zijn, zijn die, die filmpjes met heel veel hits wel iets van de afgelopen vier, vijf jaar of zo. Nou... Dat de, de, denk ik. Nee, ben ik niet met je eens. Volgens mij is het al wel wat langer. Maar omdat, denk ik, vooral de laatste vier, vijf jaar. iedereen ook tegenwoordig internet op telefoons heeft. gaat het dan nog sneller. Maar, ja, maar je hebt ook Facebook, ook niet Facebook en zo, en zo, ja. Twitter. Ja. Dus daardoor wordt het. Het lijkt meer, meer de... maar het was altijd al wel zo. Ik ja. weet nog wel dat, dat mijn vader op zijn werk-e-mail altijd gewoon van die. Via collega's van die gekke plaatjes. Of ja, het was er. Maar ik denk wel dat het nu ook echt meer is. Maar, ja, maar je zei, zei delen over, over Facebook. Is dit de eerste sociale medium waar je aan meededen? Of hadden jullie ook gewoon andere... Nee, de... ik, ik ben volgens mij begonnen met, met, met CO2, geloof ik. CO2 of PP2G. En... Uh, party party Party, ja. people, yeah. people, people, or, of zo party Peeps 2000. Dat was een beetje ja. een hiphop variant van... Uh, ja, van die andere eigenlijk. Nee. Nee. Dat dat heb ik, echt Benny en toe. ik kijken elkaar echt aan. Wat? Ja. Nee, dat, ik ken wel partyvlogs, maar dat... Party, uh... Ja, dat is, dat is weer, uh, weer wat anders. Ja. bestaat trouwens nog steeds, partyvlogs. Ja, ja zeker. Ja, maar CO2, uh, dat, dat kan ik me nog goed herinneren. Want ik, daar, dat vond ik heel leuk. Want dan kon je namelijk helemaal je eigen achtergrondje... En je eigen was foto's... Het je eigen website, en, was dat? Het was je echt je eigen ja. website. En dan kon je dan zo'n vragenlijst invullen. Honderd vragen. Honderden ja. vragen. En dan van, euh, dat je keuzes moest maken tussen euh, bier en wijn en zo. Was Licht of donker. En dan zei je, oh ja, bier, dat. Vindt allebei lekker. Ja, en had je ook, is je glas half vol of half leeg? Want ja. dan kon je dus een beetje meten of je positief was ingesteld in het leven of negatief. Nou ja, op zich is het <lacht> toch allemaal uh, lekker dat we het allemaal uh, hebben nu. En ook wel, wat ik wel gaaf vind, is dat wij de laatste generatie zijn die het ook nog weet is hoe het was om het zonder internet te doen. En gewoon alles hebben meegemaakt van de hele opkomst daarvan. Ja dat, ja, dat zijn we wij, ja. Wij, wij hebben nog gewoon lekker buiten gespeeld. Wij weten Precies. nog uh, hoe voetbalveldjes eruit zien. Maar we weten ook wat voor mooie dingen je op het internet kan vinden. En zo is het maar net. ICQ. Ik zeg één woord ICQ. If I listen long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. To Believe, je neemt van Tim Harden. Uh, we gaan een beetje positief dit uur uit. Ja, vandaag is heel leuk. Graag gezellig winkelen met mijn nichtje. En we zijn al uh, twee jaar of zo niks samen aanwezig doen. Wat is mijn hoogtepunt? Uh, ja. Uh, ik heb er ging eerst, uh, mijn broertje was jarig. Dus even uh, gewoon met mijn broertje. En toen, uh, overdag, ben ik een dagje weg geweest naar Hilversum. Lekker geshopt. En toen, s'avonds, uh, ben ik ergens gewoon naar een huisfeestje gegaan. En daarna gewoon uh, naar vriendinnetjes. Gewoon met z'n allen gewoon een beetje op de bank. Gewoon niet heel bijzonder, maar ik vond het wel heel leuk. Nou, ik ben eerst uh, thuis geweest en gewoon uh, tot twaalf uur lekker geborreld. En toen naar een vriendinnetje gegaan. En daar ook verder geborreld. <laughs> heb uh, heel veel gedronken. Dat was best leuk. Ja, rond een uurtje of negen s'avonds. En toen uh, hebben we een paar biertjes gedronken met z'n allen. Toen zijn we de stad ingegaan. Ehm, um, wij gaan stappen. Eerst eten met vrienden en daarna gewoon de stad in gegaan. Ik was naar Speels geweest in de Lust en nog even naar de dok en toen weer terug naar Speels in de Lust en dat is heel erg leuk. Um, nou, wij zijn net bij het uh, wintermuseum, ge of uh, wintercircus geweest en dat was aardig uh, leuk. Um, nou, dat was gewoon een voorstelling met allerlei circusartiesten en uh, nou ja, die gingen hun eigen ding doen, trucjes doen en, uh, en er waren ook allerlei dieren aanwezig. Kamelen en, paren, en en dan deden ze trucjes mee. Ja, het was, uh, het was bijna helemaal vol. Ja, dat maakt het dan een stuk gezelliger eigenlijk. En uh, gewoon een goede show mensen die het gewoon gezellig maakt. Dus ja. ik vond het wel uh, heel erg leuk. Zeker vaker doen. Het allerleukste. Um, um, um, toen op de dam. Die mensen die gingen op het water heel zweven. Met van die waterdingen. Dat was wel leuk vond ik. In de vakantie. En verder ja, heb ik nog eens En we <laughs> hebben nog een hele dag gewerkt. Dus dat is eigenlijk het enige leuke. Mm. Gisteren naar de filmprijs. Nou. Wat is jouw hoogtepunt geweest van de week? Ik uh, wil het dolgraag van je weten. Laat me even wat van je horen via Twitter bijvoorbeeld. Mijn Twitter-account is @luc. Dus Luc. Straks Ferdinand en voetbal. Er is dan wel niet gespeeld, maar er valt genoeg te bepraten. En hoe is het om jong te zijn, maar ook boer? Je hoort het allemaal zo meteen na zes uur in start. Eerst het nieuws. En. En. <lacht>